Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het Witte Huis praten de Europese staatshoofden nu met president Trump. Voorafgaand aan het overleg waren de Europese leiders Trump vooral dankbaar voor al zijn inspanningen. De Duitse bondskanselier Merz noemde het een nuttig gesprek... maar waarschuwde ook dat de volgende stappen moeilijker zullen zijn. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over vrede of veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Trump sloot af met te zeggen dat het in één of twee weken... duidelijk zal zijn of er een oplossing is voor het conflict. Achter gesloten deuren gaan de leiders nu inhoudelijk met elkaar in gesprek. Hamas gaat akkoord met het nieuwste voorstel voor staakt het vuur in Gaza. De organisatie heeft dat naar eigen zeggen bekendgemaakt... aan de bemiddelaars Qatar en Egypte. Het zou nu gaan om een wapenstilstand van 60 dagen... en een uitruil van Palestijnse gevangenen... en de helft van de Israëlische gijzelaars... Israël heeft nog niet gereageerd. Vorige week besloot Israël juist om de oorlog uit te breiden... en ook Gaza stad in te nemen. Personeel van de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Canada moet weer aan het werk. De staking waar ze mee bezig zijn is illegaal. Sinds dit weekend staakt cabinepersoneel... na het vastlopen van de onderhandelingen tussen de vakbond en Air Canada... door de staking zijn 130.000 reizigers getroffen.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 ZFM Dit is het geluid van Zandvoort Dit is ZFM Met nu Play it loud Let him who hath understanding Reckon the number of the beast For it is a human number It's number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 Dankzij maandelijkse concertagenda's en nieuwste releases, blijf je altijd op de hoogte wat er speelt in de metalwereld. Het metalpodium wordt vanavond voor jou beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze 19e aflevering van Play It Loud Live. Een van de vijf thema-uitzendingen waarbij ik elke maand aandacht heb voor de bands achter onze favoriete muziek. En waar jullie door middel van biografische interviews die ik met ze heb alles te weten komen van mijn steeds wisselende gasten. Fijn en bedankt dat jullie met onze tweede uur zijn ingegaan. En voor degene die net intunen, bedankt dat jullie toch zijn gaan luisteren. Ik zit hier vanavond met drie van de vijf heren van groove metal band A Rising Rebellion uit de Zaanstreek. Die op 26 september dus hun debuutalbum This World Is Dying zullen uitbrengen. En de drie heren betreffen Hans Beiland, gitarist en oprichter van de band natuurlijk... wat aanvankelijker als project is begonnen in 2013. Zanger Enzo en bassist Marijn Galies. Heren, nogmaals welkom en bedankt dat jullie vanavond aanwezig wilden zijn. Yes. Yay. Yeah. En we hadden het eerste uur natuurlijk de oprichting van uh, Rising Rebellion besproken... maar ook jullie muzikale achtergronden het met name gehad over jullie vorige bands... en uiteraard welke bands belangrijke invloeden zijn geweest voor jullie. En uh, we draaiden onder andere de invloedrijke groove metal band Hell Yeah... Pantera en Devil Driver. Uitgekozen uit de Spotify-lijst van jou, Hans. Hier vinden we nog veel meer toffe bands op terug. Dus vind je het leuk om deze lijst op te slaan? En te luisteren wanneer je maar wilt? Dan moet je Hans Beiland even volgen op Spotify. Nee, Zij staat ook op ons Rising-profiel. En ook op de Rising-profiel. Ja. Nou, helemaal goed. Dus uh, volgen dus. Een andere band die we in de lijst meerdere keren terugvinden... met een nummer is de band waar we dit tweede uur mee uh, zijn begonnen. The Lamb of God uh, met het nummer... Uh, wat was het ook alweer? More Time to Kill. Uh, aanvankelijk zou ik nek draaien, maar die uh, hebben we even geskipt. We hebben More Time to Kill gekozen. Afkomstig van het uh, vijfde album Sacrament uit 2006. In, uh, in welk aspect is uh, Lamb of God zo belangrijk geweest voor jullie? Voor mij de, de, de, die plaat ook, Sacrament. Ja? Gewoon ja. Die van A tot Z is die gewoon, gewoon geniaal. Ja, dat ja. is echt waar. Ja, ja. Ja, ja. Het, ja, vet, eend, vet album, zeker. Die ja. is van ons allemaal wel... Ja. Uh, alle vijf. dat is denk ik, het de enige plaat die we alle vijf zouden opnoemen als we een top vijf zouden. Ik denk het wel Iedereen okay. terugkomt. Ja. Ja. Ah, ja, ik leerde volgens mij Esther Pelsus Burns dat is Burn, was ik die eerste. Dan of ja. The Wake, die vond ik ook al vet. Maar die ja. Sacrament, die vond ik dat die uitkwam, dan dacht ik even, jezus, ja, die al, die nummers, zijn, al die nummers zijn bruut. Alle ja, al die nummers zijn vet inderdaad. Ja. ja, zeker weten. Helemaal mee eens. Dat is ook een van mijn favoriete albums. Uh, uh, in, in welk nummer van Rising Rebellion uh, horen uh, jullie uh, hun invloed het meest terug? Ja, ik denk dat we hier natuurlijk gewoon die groovy stukken. Ik, denk ja. dat we dat, uh, proberen. ik vind het zelf ook heel tof om te maken. Ja. Het ja. is natuurlijk niet zo makkelijk, maar nee, zeker niet. Ik denk dat hier zijpelt dat er wel erin. Ik denk dat het, dat denk dat het alleen, dat wordt alleen maar meer, denk ik. Ja. Naarmate natuurlijk. Uh, ik ben, ik ben er erg uh, uh, eager om nieuwe shit te maken. Zeg ja. maar. Dus ja. uh, het ligt natuurlijk door het maken van de platen heeft het allemaal een beetje op een laag pitje gezeten. Ja. Of mm -hmm. Maar dat komt wel weer. Dus, uh, nee, okay, dat ja. ga je zeker wel meer horen, denk ik. Nou, daar zijn we heel blij mee. <laughs> dat horen we graag. Uh, nou ja, zover uh, voor wat betreft de belangrijkste invloeden voor nu. Uh, mocht er nog tijd over zijn, uh, zal ik nog wat andere bands uit jullie playlist uh, gaan draaien. ten afsluiting vanavond. Maar uh, het is nu echt tijd geworden voor jullie uh, om oh, over jullie album te hebben natuurlijk. This World is Dying. Uh, dat zoals uh, gezegd volgende maand dus op 26 september uitgebracht zal worden. Yes. onder eigen beheer. Uh, bewuste ja. keus om het album zo uit te brengen? Ja, zeker. Ja. Met, met Douwtoes ook. De eerste plaat hebben we op uh, een label uitgebracht. Mm -hmm. uh, op hetzelfde label waar Bloit een plaat hebben uitgebracht. Ja. Maar dat, dat heeft niet echt heel veel gebracht. Al extra een promotie of van dingen. De tweede plaat hebben we zelf gedaan. Ja. En die kreeg veel meer respons, veel meer mensen bereikt. Ja. Dus wel, ik had zoiets van, nu, je moet gewoon goede shows neerzetten. je moet, nummers moeten gewoon goed zijn. Ja, precies. En dan, dan komt dat wel. Ja. Dan, dan, dan zelf, ja, je moet er zelf heel veel werk in steken. Dat, dat is sowieso, een ding. Maar ja, dat, ja. Dat, dat, als, je dat niet, als je dat überhaupt niet doet, dan nee, ja, er nou kan dan een label ik, wat voor de, je doen. De, maar. Dus het klinkt wel als een golden ticket. Dat je gewoon een, een of andere maatschappij achter je hebt staan. Maar mm -hmm. zeker in, in ons, Zit, uh, uh, van ons niveau heb, je, heb ik niet het idee dat je dat, je dat heel snel kunt vinden. Denk nou, ik denk een label vroeger was belangrijk, omdat je dan in het buitenland onder de aandacht kwam. Maar nu, ja. als jij je single op Spotify zet, je kijkt drie dagen later in de Spotify-artistlijst, dan zie je dat je in Venezuela bent gedraaid. Ja, daar ja. heb je dus geen label voor nodig. Nee, precies. Nee, als je muziek goed is, dan, dan luisteren de mensen ervan. Ja, ja. dat denk Tuurlijk. ik. Ja. Social media doet er natuurlijk ook een hoop. Nou, dat wordt wel steeds minder. Ja, hoor. Toch wel. Ja. Maar ja. Spotify, als je, als je muziek gewoon goed is, dan wordt het door mensen gedeeld, komt het in de lijsten te staan. Ja. Zo werkt dat gewoon. En dan gaat dat balletje rollen inderdaad. Ja. ja. Uh, nou, wat betreft de, de albumtitel is het uh, denk ik niet moeilijk te raden waar jullie de inspiratie vandaan hebben gehaald. Uh, uh, vertel. Ja, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Want de, Marijn had het artwork. Ja. En toen moesten we een titel erbij gaan bedenken. En geen enkel uh, nummer wat we hadden zich voor Leende een... zich voor een titel. Nee, nee. nee. Dus toen, uh, nou ja, met de huidige situatie in de wereld uh, en het, de afbeelding van het album outwork was mm -hmm. This World is Dying gewoon. Dat viel ineens gewoon, kwam het binnen. Ja. En uh, ja, vandaar die... Uh, vandaar die de... Het is natuurlijk ook keihard ja, <laughs> <zeker> waar. Ja, het is <laughs> zeker waar. En voor degene die uh, niet weet hoe de albumkoffer uh, eruit ziet... Uh, kun je een beetje omschrijven hoe de, de albumartwork uh, eruit ziet? Ja, het is, uh, het is natuurlijk wel redelijk metal. Het is een, een behoorlijk dystopische uh, setting mm -hmm. van een... Uh, ja, wat is het? Een in uh, uh, verval. Ja. En uh, ja, dat mensen met gasmaskers oplopen. Dus een beetje de... de beelden van Gaza. Uh, ja. Een beetje nou ja, <laughs> het, nou, is, is, het is ja. eigenlijk... Uh, He, jammer genoeg heel erg actueel. Ja, heel erg ja. actueel. Ja, is wel. Jammer genoeg. Ja. Uh, ja, Jullie hebben in naloop naar de albumrelease... drie singles met de wereld gedeeld... die we straks allemaal gaan draaien. Het eerste voorproefje was de single Broken Ground. Je had het al eerder uh, gezegd. Die kwam op 23 mei uit. Gevolgd door I Will Take My Crown op 20 juni. En tot slot uh, Doomsday vorige maand op uh, 25 juli. Ik wil dat als eerst even met jullie hebben... natuurlijk over Broken Grounds. Was het ook uh, de eerste track die jullie voor het album schreven? Nee. Nee, nee. dat niet? Nee. nee. Het is denk ik wel de eerste track waar we echt allemaal wel aan hebben gewerkt. Ja, ja het is het eerste nummer waar we allemaal uh, in ieder geval de, uh, Marijn, Alex en ik mm -hmm. een riff hebben aangedragen. Okay. Ja. Uh, ja, en dat, dat, dat nummer is op een of andere manier, vond, vond ik persoonlijk, daardoor het beste... Uh, om als eerste de wereld in te slingeren. Ja. Nou, het geeft, denk ik, ik vind het, het is ook wel een mooie... hoe uh, noem je dat? Het laat goed horen wat we doen. Het was een, ja. denk ik een goede keuze voor een kennismaking... met ja. onze ja. muziek. Ja. En dat zag je ook wel, dat hoe, hoe snel die ook ging op Spotify. Ja. Ja. Het ging snel, ja. Okay. ja. Dat was inderdaad ook de, de vraag die ik daarna wilde stellen. Hè? Waarom het meest uh, geschikt was... Zoals, uh, als eerste voorproefje te dienen. Dat, nou, nou, dat is, dat is van die vaas, alles, dus alles wat in, wat, in. wat wij zijn in dat nummer. Ja. Ja. Dus dat uh, goede lied... goede, goede uh, zang, zangleiden... Get, hij is heel catchy. Ja. ja vooral okay. dat. Ja. Zeker. Uh, en waar gaat het inhoudelijk uh, in over, de som? Uh, Broken Grounds gaat eigenlijk over uh, ja, alcoholverslaving. Dat is eigenlijk waar het nummer over gaat. Okay. Uh, ja, Broken Grounds, een uh, grondgevalt om hier vandaan. Ja. Uh, je valt steeds in een cirkel om weer te gaan drinken. En problemen gaan niet weg. En blijf maar terugkomen. Is dus dus ja, Broken het ook, Grounds, ja. dat is eigenlijk waar het nummer over gaat. All right. Dus, uh, okay. dat vond ik gewoon heel interessant om over te schrijven. Ja. Je hebt Ook mensen om me heen, uh, dingen die je ziet. Uh, dus ja, dus dat is gewoon wel een uh, toepasselijke. Een toepasselijke. Ja. ja, alright. Thanks voor de uitleg. We gaan er nu uh, naar luisteren. De eerste single dus uh, van mijn speciale gasten vanavond. Groove Metal Band, A Rising Rebellion met uh, Broken Grounds. Aansluitend kunnen jullie genieten van de opvolgende single... I Will Take My Crown. Dat is dus, uh, de maand ernaar uitgebracht op 20 juni. En daarna zijn we weer bij jullie terug om het daarover te hebben. Tot zo. Dus nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Ground ik aansluitend op Broken Grounds. Helaas niet de versie, maar een live versie kwam ik achter. Uh, ja, wat was het voor live opname? Uh, van onze lokale kroeg in Heroes. Ah, okay. ja. Een van de eerste shows? De derde. De derde. Ja, een van de, de derde. derde. Ja, nou ja, ook is wel leuk om uh, een keer een live track te draaien. Ja, toch? Ja, ja, toch? ja het was niet helemaal gepland, maar... Uh, nou nee, ja, en uh, I Will Take My Crown is dus daarna de tweede single van mijn speciale gasten vanavond, uh, Rising Rebellion dus. Die op 26 september hun lang verwachte debuutalbum This World Is Dying zullen releasen in eigen beheer. Wat kunnen jullie me over deze tweede single vertellen? I Will Take My Crown. Volgens mij is dit vrijwel helemaal door mijn lijn geschreven. Ja. Mm, volgens mij wel. Ja, grotendeels in ieder geval. Ja. Is het muziek als tekst Nee, tekst niet. T tekst nee. niet. Okay. Dat is echt het Enzo's verhaal. Ik schrijf wel altijd alle teksten. Dit nummer gaat voor. Uh, ja, dit is een heel apart verhaal. Dit nummer gaat. Uh, niet iedereen is er bekend mee, maar ik ben een groot Dragon Ball Z fan. Mm -hmm. En dit gaat over een character van, uh, in Dragon Ball Z. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja, het is, het is heel <laughs> grappig. Het kwam gewoon helemaal ja. op en ik vond het leuk om te doen. Dus uh, ik doe dat eigenlijk wel vaker. Ik vind het gewoon tof. Ja. Um, ja, hij is, hij is een prins en I will take my crown. Dus dat is letterlijk, uh, letterlijk het verhaal. Het ja, verhaal, ja. ja, oké. Okay. Ik vond het wel grappig. Ja. En, uh, het er dus goed een, uit. Het is dus niet ja. zo'n hele duistere plaat qua teksten? Nee. Nou ja, eigenlijk wel. Ja, oh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat kreeg toch wel. Ja, ja, ja. Je kunt het op allerlei manieren invullen. Lore, Lorenzo heeft alle info meegekregen. Dus die, uh, die weten wel van hoe het uh, verhaal met de uh, Vegeta ah. zit, waar het over gaat. Ja, dus, uh. oké. Okay. Alright. Uh, je was nog wel uh, iets aan het vertellen over het nummer? Over het nummer zelf? Ja, of... Uh, ja, nou ik ben uh, erg een thuisvoorbereider, dus ja. ik ben uh, vaker om mijn zolderkamertje bij te spreken, uh, riffs aan het in elkaar mm -hmm. aan het zetten en uh, ja, dat, dat gooi ik naar binnen ja. en dan uh, kijken wat er, uh, hoe het ontvangen wordt en dat kan een keer heel positief zijn en de andere keer uh, ja dan slaat het gewoon niet aan en nee. deze volgens mij ging ik best, wel, best wel best wel, wel snel, ja deze ging heel rap in, ja deze is ook leuk om Catch te doen, catchy riff ook ja. wel, ja ik zie meestal een stuk ja. of drie riffjes en dan en dan uh, kijken hoe het dan uh, bakkerd met ze met ze allemaal af, ja en dat was, was deze ook, denk ik. Uh, ja. Resulteerde nee, daarin. Okay. En uh, als jullie uh, uh, uh, kijken naar de hoeveelheid streams en views op uh, YouTube en Spotify. Uh, welke van de drie singles heeft het uh, het best gedaan en is het meest pos positief ontvangen door het luisterend publiek? Uh, tot nu toe, uh, I Don't Take My Crown gaat wel. het hardst. Ja. Ja. Die gaat echt het hardst, ja. oké okay. En als jullie zelf een uh, persoonlijk favoriet van deze drie singles mogen aanwijzen, welke zou dat zijn en waarom? Uh, voor mij Broken Grounds vanwege de... De diversiteit in het nummer, Ja, mm -hmm. denk ik ook. Vol Dat mij is ook ja, de reden waarom we ja, hebben we gekozen voor de eerste single. Als eerste single, ja. inderdaad. Maar die doet het volgens mij ook niet slecht. Dus, uh. nee? nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee, nee, nou, okay. Voor mij is het ook Broken Grounds. Ja, toch ook wel uh, ja. Broken Grounds? Oké. Okay. Uh, nou, wat betreft uh, jullie nieuwe album, jullie hadden het prachtige artwork al onthuld. Uh, is de tracklist ook al bekendgemaakt? Ja. ja? Hoeveel nummers gaat deze? Zeven nummers. Zeven nummers. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, net uh, te kort voor een uh, album en te lang voor een EP. Ja. Ja, ja, we gingen de opnamesessie starten uh, voor de drums en uh -huh. toen hadden we, de, we minimaal vier nummers zouden opnemen van de zeven. Uh -huh. Maar Lor ging zo snel dat we uiteindelijk alle zeven die we af hadden konden opnemen. Uh -huh. Ja, en dan ga je ook de rest opnemen van die zeven nummers. Uh -huh. En de intentie was eerst om het alleen digitaal uit te brengen. Maar toen had ik zoiets van, ik wil toch wel iets in mijn handen hebben. Ja. Het is toch wel weer een oldschool uh, gevoel dat je dan, je wil toch je product wel hebben. Tuurlijk, ja. dus, op, uh... dus toen dacht ik, nou ja, dan laten we wel platen persen. Dat, uh... maar Toen kwam, bedacht ik me opeens van, ja, maar dan moet je per kant, kan je 22 minuten, 22 minuten kwijt. Mm -hmm. En we hebben een half uur. Ja. Dus dat is net niet goed, goed genoeg om op uh, op te persen. Ja. Dus daar heb ik toch besloten om... Uh, dan oh, op, CD te doen. op cd te doen. Want ja. ik wil gewoon wel echt iets hebben. Ja, tuurlijk. Kun ja. je ja, dus, uh, okay, ja, wel trots zeggen, Kijk, dit hebben we geproduceerd, dit hebben we gemaakt. Ja, worden, maar ja. mensen willen ook nog steeds, we hebben een pre-order lopen en mm -hmm. dat loopt ook gewoon goed. Ja, gaat goed. Dus uh, mensen willen het toch wel hebben. Ja. Ze hebben allemaal wel voorkeur voor vinyl, ja. de meeste. Uh -huh. Maar als je dan uitlegt van ja, we hebben niet genoeg, dan, dan, dan koop ik een cd, ook prima. Ja. Dus, ze kunnen kiezen en uh, meestal ja. hebben ze wel allebei in huis uh, dat ze, uh, kunnen afspelen. Nice. Ja, ik, uh, ik neem hem sowieso ook van jullie af. Dat één uh, ding wat zeker is. Uh, nee, ik zei net ook al uh, hoe gaaf het artwork uh, geworden is. Uh, nou, je, jij hebt die uh, ontworpen, hè? Ja, ja. Nou, het, het artwork zelf is een soort uh, aangekocht artwork. Maar uh -huh. ik heb wel allemaal vormgegeven bewerkt. En, uh, okay. Sowieso die foto bewerking op de achterkant. En uh, het hoesie en uh, vooral gewoon... ja komt allemaal van jouw hand, oké. Je ziet hier ook de kleuren gillig groen terugkomen in zowel het logo en de naam van de band. Ook dus in het artwork voor I Will Take My Crown. Dat is een mooie kleurencombinatie natuurlijk. Gaat daar nog een specifieke gedachte achter? Ja, ik weet niet precies wanneer dat geel erin is gekomen. Maar dat we dat op een gegeven moment toen hadden. In ieder geval die shirts. Ik denk dat die shirts het begin was, dat die gele shirts kwamen. Ik denk dat jij dat rode AR-logo gemaakt had in dat geel. Als eerste. Mm -hmm. En toen ook het gewone logo in het geel En ah, ja. toen was dus iets van dat. dat is wel vet. Want we hadden, we hadden een backdrop bestellen Voor ons tweede optreden ja. op Halpop. Ja. Ja. En Lorenzo zei. Want die, die is vrijwilliger op Halpop. En die zei mm -hmm. dat podium is zo en zo groot. Ik wil minimaal zo en een grote banner hebben. Dus hij zei 6 meter. Hij begon niet met 10 meter volgens mij. Oh. Dat ja maar dat, dat kunnen we toch daarna niet meer gebruiken in andere. Hij zei nou ja maar dan. Ja maar ik wil hier gewoon deze minimaal. Oké okay, minimaal 6 meter dan. Ja. Dus ah, oké, okay, ja. je kunt de zijkanten dan uh, bij andere zalen kleiner. Dan kun je omvouwen. En, uh, nou, dat hebben we toch gedaan, maar daar ben ik wel blij. We zijn uiteindelijk allemaal heel blij mee. Uh, maar daar heeft Marijn ook dat gele al gewoon gebruikt. Ja, dat geel dat werkt eigenlijk toch best wel goed. Je ziet heel vaak natuurlijk, op, op festivals zie je natuurlijk metal shirts, wit, zwart. Mm -hmm. Is natuurlijk super gangbaar. Ja. Nu, dit gele shirt van Altecma Kramer die, met die backprint met die had grote tekst erop. Het valt zo ontzettend op, als je ja. gewoon, ik kom, dan loop ik ergens op festival in Nijmegen bij wijze van spreken en dan zie je, hé, hey, dat loopt mijn shirt. Valt, je pik het er meteen geel, uit. Er zijn ja, natuurlijk ja. veel meer mensen die het doen, maar dit, toch is het niet veel gedaan. Dus nee. het, ja. Die gele kleur is die, is veel, die knalt uh, eruit, het uniek, is toch wel tof. Ja, dus zeker. daarom dachten we, die hoes maken we ook in die kleurstelling. Ja. En of we dit geel vasthouden, dat weet ik niet, maar het is op zich een, een toffe basiskleur om te hebben. Gewoon, zeker. Ja. Er zijn ook wel veel bands die dat ook steeds uh, doen, hè. die laten het ook terugkeren in hun artwork. Dus, uh, ja. Zoals Typo Negative bijvoorbeeld, heeft veel groen ook verwerkt. Alleen in, maar groen. En, uh, ja, alleen maar groen, dus het uh, heeft wel uh, een bepaalde herkenbaar. herkenbaarheid. Ja, herkenbaarheid, ja, ja precies. Right, uh, uh, nou ja, zoals gezegd, dus uh, al meerdere keren al uh, komt jullie langspeler dus volgende maand uit. Uh, hebben jullie erg lang uh, gewerkt aan het album? En hoe verliep het schrijven en opnameproces? Uh, in principe, uh, het schrijfproces ging wel vrij snel mm -hmm. van deze zeven nummers. Het opnameproces ging qua drums, ging het ook heel hard. Ja. Toen gingen we de gitaren doen. Dat gingen we eerst zelf doen, bij Alex thuis. Ja, ja dat liep niet zo gesmeerd. Gewoon tijdgebrek. Uh, agenda's die iedereen ja, vol zijn. Dus op een gegeven moment kwam daar ook weer. En dan kwam de vakantieperiode en dat duurde het eigenlijk een beetje te lang. Ja. Toen zijn we van twee, van Broken Grounds en Crown, hebben we de zang opgenomen bij onze oefenstudio. Ja. Dus uh, zes uur gehuurd, de laptop mee, interface mee, alles mee opnemen. Dat ging goed. Uh -huh. Alleen uh, een vriend van mij die heeft thuis een eigen studio, Gert-Jan van Black Knight. Uh -huh. En uh, op een gegeven moment heb ik gezegd met Marijn en besproken met Lorenzo van ja, dit, dit, dit duurt te lang. We moeten ergens heen waar we meteen kunnen opnemen, waar we meteen kunnen doen. Uh -huh. En we hadden Gert-Jan op oog voor te mixen en te masteren van de plaat. Dus nou aan hem gevraagd wie dat wilde doen, dat wilde niet. Ze uh -huh. dus kunnen er ook de resterende dingen bij jou opnemen en vooral de zang. Uh, want het scheelt gewoon zoveel tijd als je meteen binnen kan lopen, je ja, kan precies. aanzetten en spelen. Ja. En toen ging het ineens heel hard. En geert heeft er ook redelijk snel gemixt. We hebben niet heel veel dingen aangepast na de eerste paar mixen. Volgens mij eigenlijk niet heel veel. Okay. Alleen wat dingen bepaald met de solo's. Ja. Alex gewoon bepaalt wat hij wel en niet wil in mm -hmm. de solo's per nummer. Ja, en zangopnames gingen echt super rap. Je bent volgens mij weer drie keer bij hem geweest. Ja, ja. En toen stonden alle nummers erop. En Marijn ook zijn backing vocals gedaan. Ja. Dus uiteindelijk zijn we wel bijna anderhalf jaar bezig geweest, denk ik. Of een, ja, zeker een, een jaar. jaar. Ja. Of zeker een ja. jaar. Ja, het was omdat gewoon heel veel dingen moesten gewoon uitgezocht worden. Ja. En dat was voor ons ook, ja, ik ben ook gewend dat met mijn vorige bandjes... dat je gewoon naar een studio gaat. En je mm -hmm. boekt gewoon een, een lang weekend of, of een klein weekje. En dan ja. daar in die tijd moet je het allemaal doen. Ja. Kijk, nu heb je het allemaal zelf in de hand. Maar ja... Dat, het gevaar is dus ook dat het dus dan heel lang kan duren. Ja. Of heel lang. Het, het duurt gewoon, ja, toch gek, maar het duurt het altijd langer dan dat je eigenlijk wil. Ja, precies. Maar ja, nu zijn er wel heel veel dingen nu voor ons bekend. Dus als wij nu gewoon, uh, ik denk als we een tweede plaats zouden gaan maken, dan gaat dat natuurlijk wel veel sneller. Ja, ja. ja precies. Okay. Daar ga ik en, wel vanuit. En de, de Oeverstudio, uh, wat jij net noemde, waar, waar is dat precies? Uh, Studio Jotten in Wormenveer. Ja, op Wormerveer, Oké, okay. ja. nou, dat is ook lekker dicht bij huis in ieder geval. Jazeker. Ja. ja. Zeker. ja. Uh, ja, de liefhebbers kunnen het album nog altijd pre-orderen. Ja, tot, het... tot aan ja. uh, zondag nog? Op komende zondag, oké. Okay. Want dan gaan we, de, de twee, dat we kunnen hebben een pre-order van de CD. Uh -huh. uh, met een bundel: dus de shirt en, en de CD voor iets ja. goedkoper. Ja. En die sluit zondag, okay. of vrijdag, of. Uh, in ieder geval dit weekend. Je moet eigenlijk gewoon vandaag kopen als je hem wil hebben. Dan ja, precies. Zit, je, zit je safe. niet oh, ja. ja, moet moeilijk doen. Nee, precies. Gewoon gelijk doen. Gewoon ja. kopen. Okay. En zit die ook op Bandcamp of uh, nog niet? Ja, de singles. In ieder geval de eerste twee staan wel op Bandcamp. Okay. Uh, de derde week eigenlijk niet. Volgens mij nog niet. Misschien wel. Maar uh... zitten wel op Bandcamp. En de nieuwe shirts komen er ook op. Okay. Maar waar de shirts besteld van I Will Take My Crown. En voor de ja yeah. En die hebben die dag allemaal verkocht. Oké. Okay. Spelers oh, nice. dus gaat het toch al hard met t-shirts? Ja. Dus, uh, Populair. Ja, dat ja. een shirts shirt, wat ik zo zag. Dus Onder de kleur. Ja, ja dat zal het, het zijn, hè? He? Dat wil ja. je naar groen en de gele. Ja. He? dat uh, heeft gewoon effect. Dus uh, uh, de, de nieuwe badge van het album shirt komt ook op Bandcamp uh, met het album en zo. All right, oké. Okay. Ja, ik ga sowieso ook uh, even pre-orderen voor die tijd nog even. Heel <laughs> ja, goed, heel goed. En uh, gaan jullie te uh, gelegenheid van de release ook nog een uh, release show geven? En zo ja, wat hebben jullie in petto voor de fans? Nou, we hebben ons eigen festival sinds vorig jaar, Rebellionfest. Ja. Ja. En dat is ontstaan omdat uh, met de grote wijver, degene die daar programmeert, dus, mm -hmm. uh, is een goede vriend van ons. En of hij nou het idee had om dat te doen, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar hij vroeg, kan nu spelen? En dan maken we er een festivaletje van. Ja, ja hij zei dat. Maak een gewoon een vest... heel, nonchalant ja, heel nonchalant. Ja, heel nonchalant. Hij zei, daar maken we een festivaletje van. Dan doen we gewoon meer bandjes, doen we voetdruk. En toen werd het op een gegeven Rebellionfest. Ja. vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat was echt best wel een succes. Ja? is echt heel tof. Uh, wij, uh, allemaal, elk bandlid van ons draagt een band aan. En okay. oh, komt er wel nog leuk. twee ja. bij. We hebben nu de acht bands ja. dit oh, jaar. Okay. Uh, Menace Play speelt dit jaar. Onkt speelt. Uh, en wij spelen. Deep Root. Deep, Deep Root. Root ja. uh, die andere namen weten ze ontschieten. Maar we hebben een eigen website ook daarvan. Ja. Van Rebellion Fest. Dat is een kopje op onze website met Rebellion Fest. Alles staat erop. Okay. Uh, en daar, die, die gebruiken wij nu als representatie. Oké, okay, nice. En dat is de dag geloof ik na jullie release? Ja, dat release, is de ja, zaterdag, ja. de dus 27 september. right. En uh, zijn er nog tickets beschikbaar, denk ik het wel hè? Ja, maar het, gaat, het liep wel goed al. Ja? Dus uh, ja, dat is wel heel fijn. Oké. Okay, Voor verkoop liep al goed. Oké, okay, dat is goed om te horen. Ja, er zijn ook natuurlijk vette bands hier komen. Dus, uh, ja, zeker. Dus ja, dat trek wel uh, het uh, nodige aan mensen aan. Ja. En wat, wat, uh, wat kost het je uh, om uh, erbij te zijn? De mensen, hoe kunnen de mensen dan tickets komen? Ja die website denk ik. Ja wij hebben op onze uh, rebellion.com hebben we gewoon een kopje Rebellion Fest. Mm -hmm. Maar als je naar de grote wijver uh, website gaat, dan weet het ook en als je Rebellion Fest googelt, kom je ook uh, word je er ook naartoe gestuurd. Ja, Oké. Okay. Ja. ja. Er is ook nog een ander festival die dat zo heet. Hè, was ik achtergekomen. Is dat zo? Ja. En, uh, Almere is ook een Rebellion uh, Festival. Oké. Okay, ja festival. Ja, maar, ja festival. Ja. Ja, waarschijnlijk niet fest. Ik weet nee, niet precies. Ja. Maar <laughs> ik zag het wel toen ik het googelde. Dus Heb dat is wel heel uh, wat anders. Ah, ja. Ja, meer. Dance nou, ik denk dat onze drummer gelijk op zijn telefoon zit... om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Ja, die, die, die, die, die, klacht, die gaat gelijk een aan aanklacht de klachtenformulier downloaden. Ja, het, het zal sowieso anders zijn. Ja, ja het is sowieso anders, ja. Maar, ik geloof dat het festival heet, inderdaad. Maar het is toch wel een rebellion festival, ja. heb ik gevonden. En uh, nou, we staan er verder... Oh nee, wat, wat kosten de tickets eigenlijk? Ja, ik, volgens mij het uit 50 50. Ah, ja, zoiets, ja. Nou, is het 17,50. 17,50. Ah, zoiets, Nou, goed te doen voor zoveel bands. Uh, staan er verder nog optredens voor jullie in de planning de komende tijd... Uh, ja, er komt er nog eentje uh, bij ons in de buurt, maar die is nog niet bevestigd. Dat okay. is in oktober. Mm -hmm. en dan, ja, hij is wel bevestigd, maar nog niet, uh, zeg maar, uh, Uit. Uh, online bevestigd. Dus niet online, bevestigd, dus dat gaat wel door, door maar dat, door, maar dat door gaat in door. oktober. Oké. Okay. En dan hebben we nog, dus een met Chaos uh, Unleashed, ken je ook wel van? Ja, maar. zeker. Zijn ook te gast geweest, inderdaad. Uh, spelen ja. we in Tijtje Hornen, ja, in, in november. Soort ja, in november. Zullen ze, ja, ze ook een festivaletje als organiseren Ja, een jaarlijks dingetje is dat. Ja. Ja. Ja. ja, leuk. Ja. En dan gaan we voor volgend jaar gaan we weer boeken. Want december uh, is nooit zo... Uh, Niet zo, zo ik ben goed. ook nog weg Weet in december. Dus Precies, vanaf ja. volgend, volgend jaar... Ik denk eind januari, februari zoiets. Dat dan de boel weer... Uh, we hebben nu de tijd en de nee, rust om ligt een te beetje te gaan maar. Ja. ja, qua festivals en concerten. Ja. Ja, ja. Nu wel echt de tijd voor festivals natuurlijk. ja, ja. Nou, Jullie stonden natuurlijk afgelopen zaterdag ook nog op een, een festival... namelijk de tiende editie van Plaguefest in Hoorn. Ja. Een uh, festival wat onder andere is georganiseerd door Tim en Robert van uh, Men Plague. Onder de noemer Plague Promotions. Uh, daar deelden jullie het podium met veel toffe bands natuurlijk. Zoals mijn vorige gasten Onkt en uh, Deathmalt, jullie hadden ze al genoemd. Ja. Maar ook Spanky Ham en niet te vergeten de organiserende band natuurlijk... die altijd van de partij is. Hoe hebben jullie de, ja, de eerste keer ervaren? Ja, ik vond het gek. Ja, dat ja, was, het was super tof. Ja. Ja? Ja, de backstage bekende, bekende kroeg. Uh -huh. En uh, ja, dat staat altijd snel gezellig vol. Ja. En het geluid was echt verrassend goed. Ja, dat was altijd ja. uh, ja, een beetje afwacht in, in een soort kroegsetting. Ja, maar uh, nee, dat was goed geregeld. Een uh, roman uh, ja. gaat daar zo'n beetje in, zo'n kroeg. Nou, ik denk als je er 100 man in zet dan is het wel vol. Oké. Okay. <laughs> nou, dat is nog best wel een denk groot... Ik. Ja. Ja, maar er, wa er waren ook wel meer mensen dan dat er in konden. Ja, er vonden ja. ja. heel veel mensen buiten. ook wel kerst, was dus dat is niet heel gek ja. natuurlijk. Het ja, was ook een, ja. een beetje tijdens onze show zag je mensen naar binnen komen. en dan op een gegeven moment dan, na nou, drie nummers, dan vonden ze het te druk. Dan gingen die naar buiten en dan kwamen de anderen weer naar binnen. binnen. Ah, oké. Okay. Dat, dat was een, een gratis festival ook. Nou, ja, gratis. Ja. Ja. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus kon iedereen in principe gewoon binnenlopen en weer weggaan wanneer ze dat wilden. Ja, kwamen ook mensen spontaan binnen die echt dachten tussen de nummers in of voor de. De changeover van de band Die we uh -huh. naar binnen kwamen. En dan, niet vermoedend. En op een gegeven moment gingen de band soundchecken. Dat is bij, bij ons zag ik iemand die schrok zei. Helemaal wezen lang. <laughs> ja, ja. Dus ja, <laughs> ging Gelijk, waar ben ik nou beland. Laurens begon te drum, soundchecken. En die dacht, ja, hier moet ik heel gauw wegwezen. <laughs> dat is <laughs> ja, <was, was> wel, <laughs> wel grappig. Ja, dat nou, geloof ik. Uh, nou ja, je ziet het ook heel veel dat muzikanten zelf een eigen festival organiseren. Jullie doen het dus zelf met jullie eigen Rebellion Fest, niet te verwarren. Dus met dat festival in Almere, uh, in de grote wijver, dat zei je al. Maar ook Mike Blomstein met zijn succesvolle Harry Festival ja. uh, en nu organiseert Raaf van Anom Anomic ook zijn eigen festival in Doel, onder de titel Doel or Die. Dat lijkt een, een populaire trend eigenlijk. Hè? Uh, hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee? Het is toch eigenlijk ook gewoon, het is eigenlijk, is het gewoon tof dat je een beetje een avond organiseert. Ja. En dat is natuurlijk feitelijk nu. Nee. Je maakt het natuurlijk groter door, door echt een festival te noemen. Ja. Ja. Dat is het natuurlijk ook wel. Dat is het, zeker. Ja. Maar het is, ja, feitelijk is het gewoon van, je wil, je wil een toffe avond neerzetten. Ja. En we hebben natuurlijk Tuurlijk. ook nu de mogelijkheid in, in, in de grote wijveren. Omdat uh -huh. daar wat connecties hebben. Ja. Ja. Dus we kunnen gewoon met relatief uh, weinig middelen... Kunnen we gewoon iets op, uh, Vorig jaar voor is iets op poten gezet. Ja ja dat was, ik vond het, het was verrassend uh, goed bezocht en, en ja. een leuke locatie ook ja. met ook buiten een leuke, uh, leuke plek oké okay. ja. dus ja festival organiseren dit klinkt misschien wat groter we zijn ja. nog geen bakken nee, nee maar dat okay, is ook wel in mijn optiek is het ook een beetje uh, dat je je wil wel in je regio blijven spelen ja maar wij hebben niet heel veel geschikte uh, locaties, locaties. Nee. je hebt wel Heroes in Sandam, dat is een muziekcafé daar kan ja. je spelen Dan heb je de Flux in Sandam, maar ja. Dat zit net uit het centrum. Dus als we daar spelen, komen heel veel mensen die in de stad zijn... en vinden dat al te ver, dus die komen al nou, niet. Die komen al niet, nee. En de grote wijver is voor wat mij betreft op dit moment... gewoon best gefaciliteerde uh, zaal qua mm -hmm. podium. Ja. En dan bar erachter. Dus als je een band even niet wil zien... dan kan je naar de bar erachter en dan ben je niet in de zaal. ben je uit de zaal. Okay. Dat kan bij een Heroes weer niet. Dan ben je altijd binnen of moet je buiten staan. kan ook wel, maar qua podium denk ik dat nu de, de, de wijver voor ons gewoon de beste optie is... Ja. En als je dit doet, dan heb je elk jaar in je eigen regio gewoon een optreden. Ja. En mensen kunnen ook daar dan eigenlijk weer van uitgaan... van, oh, volgend jaar komen ze weer. Ja. En als je, als je, ja, dan hoef je ook niet daarover na te denken. Zeg. Dan heb je elk jaar gewoon je festival. Ah, ja. Ja. maar, maar je... Het is ook gewoon tof, want je nodigt je, je nodig bands uit. En het zijn natuurlijk in eerste instantie vaak regionale bands... Mm -hmm. Maar ja, goed, ik, denk, ik zie het niet uh, als ondenkbaar... dat er op een gegeven moment bands van Buiten verder af, uit de regio ja, gaan precies. komen. Ja, zeker. En het is natuurlijk ook interessant voor onszelf als band. Want ik bedoel, ja, wij doen hun een favor. Dat werkt natuurlijk al honderd jaar zo. Maar ja. zo, zo gaat het gewoon wel. Ja, het is wel zo inderdaad. Je helpt elkaar. Ja. Hè, ja support en... uh, van alle... ja. Alle kanten, beide kanten natuurlijk. Ja. Exact dat. Ja, ja. Ja, het lijkt mij zelf ook, ik ben zelf ook bezig met iets uh, proberen op poten te zetten op een gegeven moment. Ik wil zelf ook wel een keer ondernoemen bij het Loud Festival iets uh, gaan organiseren. Dus uh, ah, okay. als jullie tips en tricks hebben, let me know. Ja. Altijd welkom. Um, ja, de eerste editie was uh, vorig jaar. Hè? Wie kaderde ja. er toen op? Uh, onkt. <laughs> ook nee, onkt. Nee, die onk, ja. Onkt was ja. vorig okay. jaar. Nee. Jawel. Even kijken. Nee, zelfmachine Blooid ja. inderdaad. Ja, is vorig jaar toch. speelt hem niet dit jaar. Nee, die spelen, die spelen dit jaar. Ja, oh, ben zo ik we een tweede editie. <laughs> ja, het is nu al in de war. zoek op. Ja, ik ja. ja, ja. nee, Wat ik net al zei, we, we kiezen allemaal, kiezen we een band uit die we tof vinden. Ja. ja. Uh, en ik had de zelfmachine uitgezocht vorig jaar mm -hmm. en Marijn die had ook nog ja Bloyd hadden we gewoon contact. Blooid ja. contact. Dus, dus eigenlijk mijn oude band. Ja, ja. nee, nou ja, dat, die, die, dat gaat allemaal prima. Oké, vond ik tof. En ze vond het ook tof. Ja. En dat werd. Oh, Hater op. had ook gespeeld vorig jaar. Hater. Oh ja, Hater. Okay. En ik had Nafiria uitgenodigd. En Nafiria Nafiri Nafiri speelde ja. ook, die ja. waren okay. opener. ook. Ja. Nou, nice. oude band natuurlijk. Ja, precies. Nou, ja. oh, lachen man. Uh, nou, ja, elke band speelt natuurlijk ook zijn uh, allereerste optreden. Zo ook jullie, uh, toen de band eigenlijk de volwaardige bezetting had bereikt. Uh, ja. Wanneer en waar was jullie eerste optreden? Dat is uh, 19 april in vorig jaar, uh -huh. in de flux. Dus het uh, festival NH Metalfest van Dennis van de ja. ja. En daar speelden we met uh, Amzorion. Die was ook hun eerste debuut, was ook een debuutoptreden. optreden. Mm -hmm. Dat was ook heel grappig om dat uh, ja. samen te beleven zeg maar. Ja, voor en we speelden Funeral Horror ook. Ja. Ja. Dat ja. was wel een beetje een vreemde eten in de bijt die avond. Ja, want maken zij een beetje Ja, dat was met ons cool death metal. Dead metal en, ja. Dus ja, maar het was wel het was, volgens mij was het tegen uitverkocht aan omdat wij ja. onze representatie of onze eerste show en namens was de eerste show. Ja. Dus ja, dan komen er altijd even iets meer mensen ja. als het ja. iets voor de eerste keer is. Dus het was een heel goed, uh, goed, be, goed bezochte editie. het oh, algemeen worden zijn edities wel goed bezocht, toch? Ja, Naar zeker. zeker. Ja, daar hebben regelmatig uh, festivals. Daar. Ja. En nu ook weer, geloof ik. Ik ben ook blij uh, dat hij het doorzet. Want als je ja. het doorzet, dan krijg je uh, naamsbekendheid. Tuurlijk, ja. ja. En dan kijk je, je. kan al drie keer denken van, uh, het, het was nou niet druk, maar ja, dan. Als je weer stopt, je moet gewoon blijven moet je doorgaan. Bekendheid krijgen, dat en dat, dat gaat heel goed. Ja. Vooral ja. zijn eigen editie was te gek met al zijn bands. Ja. Dus die was al heel ruim. Ik had heel handen. graag bij willen zijn. Maar helaas ja, ja. ze moeten missen, jammer genoeg. Ja. Maar daar ga ik zeker een keertje ja, naartoe ook. En naar Metal Fest. Ik geloof dat mijn uh, andere collega wel geweest is. Sander. Uh, Sander Pietersen, misschien ken je hem ook. Jazeker. Ja, ja. Die, uh, die is ook uh, regelmatig hier te gast. En, uh, die is wel geweest. En, uh, ja. Ik heb toen nog met Dautus twee nummers meegedaan ook. Oh, lach. Dit, uh, ja. Dat is wel gaaf. Ja. Geloven. Uh, nou ja, jij hebt het al genoemd. Hè? De, en dan Metalfest is natuurlijk ook een, een goed voorbeeld van. Muzikant organiseert Metalfest. Ja, Dennis Jack heeft natuurlijk al vele edities mogen organiseren. En veel bekende en minder bekende nationale namen mogen vastleggen. Denk je dat jullie in de toekomst ook wel weer een, op een van zijn beels gaan prijken? Oh, vast wel. Ja. En anders, uh, zij bij ons wel. Ja, ik bedoel dat... Nee, die, die, uh, die contacten zijn zo, uh, zo goed nog, dat ja. is helemaal uh, Moet lekker warm houden. Inderdaad. Dit jaar hebben we ook Black Knight hebben we ook. Oh ja. Op ja, Rebellion ja. Fest. Ja. Hebben we hebben ook net een hele goede plaat uitgebracht. Ja, de Tower. Ja. ja. We ja. 40 God. jaar in de scene, wauw. Ja, meer dan 40 al. Meer dan 40, ja, ja zelfs. Ja, 1982. Ja. Ik, hè? Ja, dat is een <laughs> jaartje, ja. ja. Ik ben uh, in het jaartje van daarvoor nog, dus niet nagaan, <laughs> zo aantal. <uit> <laughs> Uh, de, nou ja, het is weer tijd geworden voor een beetje muziek. Namelijk uh, jullie laatste single Doomsday. Die vorige maand dus op 25 juli is verschenen. Uh, Doomsday, Doomsday is wel uh, de perfecte laatste single denk ik, voor de release uh, van het album. Met deze alles verhullende titel. Uh, ja, het ja. eind voor de mensheid is nabij. ja. ja. Dat is te horen ook met een onhoudspellende intro. Ja. En de vocalen die meer naar death metal neigt dan groove metal. Ja, dat hoor ik steeds ja. vaak. Dat ging ja. wel cool. Ja. Ja, zeker, ja, een vet track. Een van de hardste tracks denk ik ook van het album. Nou, dus, tof, ja, het is wel een opbouw. Ja. ja, en hij is, hij is lager gestemd dan andere nummers. Dus ja. dat, dat hoor je ook meteen als je, ja. hem, als je hem hoort. Zeg maar, dat hij, ja, hij superleuk. Het is wat donker en, ja. ja. ja. ja. en, en wat valt er meer over Doomsday te vertellen? Ja, de titel zegt het dat al een, titel beetje, zegt het uh, wel ja, een van de mensen. Um, in mijn teksten heb ik het ook over uh, uh, uh, if you fall down, blowing your back out. En uh, ja, het zijn allemaal dingen die je meemaakt. Mm -hmm. En je blijft eigenlijk maar vallen en vallen. En je ziet dingen maar mm -hmm. komen en gaan. En ja, de hele wereld gaat gewoon een beetje kapot. En ja. uh, wat doe je eraan? Ja, ja. Het, is, het is een doomsday. Uh, vandaar ook die Spine, omdat ik heel vaak uh, dus in mijn tekst ook over spine praat. Uh, mm -hmm. Dat je valt en blowing your back out. Dus dat was gewoon een hele passelijke wat Marijn heeft gemaakt met de t-shirts. Dat was zo, zo tof. Het is gewoon grappig. Je kunt het op heel veel manieren interpreteren. Ja, ja. Ik bedoel, het is voor, voor hem zo veel persoonlijk. Mm -hmm. Die teksten komen voor hem heel persoonlijk. Je kan ja, zeggen, zeggen, dooms jou het einde van de wereld. Ja. Maar het gaat voor hem veel meer ja. over zijn eigen verhaal. En dat is ja. eigenlijk wel tof. Ik probeer het altijd een beetje allebei te doen. Een beetje ja. persoonlijk te schrijven. En wat, wat er gaande ah. is. Dat is soms ah. wel lastig. want meer, Ik neig meer naar persoonlijke dingen. Dus, ja. Uh, maar ja. Dan heb je ook weer opeens een nummer over Dragon Ball Z. Dus het, uh... nee, op, zich is, op zich maakt dat het ook wel weer tof. Dat, ja. gewoon, dat de teksten wel meer inhoud krijgen. En dat het ja. niet alleen maar is over dood en verderf in de wereld. Nee, want dat nee, doen alle mensen al. Niet, mental nee. mental ja. al. Ja. Nee, en niet. het is natuurlijk wel voor de hand liggend. Ja. Maar het is er juist wel tof dat hij natuurlijk een eigen invalshoek heeft. Ja. En zoekt en dat is cool. Ja, zeker cool. Ja, we gaan er nu naar luisteren. Dank jullie wel. Uh, trek nog een lekker biertje open. Want dit kan wellicht jouw laatste zijn. We zijn daarna weer bij jullie terug voor het slotwoord van vanavond. En een leuke verrassing. Tot zo. van de wereld betekent helaas ook alweer bijna het einde van deze uitzending van Play It Loud Live, maar niet voordat we er straks knallend uitgaan. Dat doen we natuurlijk samen met de heren van The Rising Rebellion, die vanavond te gast zijn, uh, waar we over hun allereerste langspeler, This World is Dying, hebben gepraat. Dat is op 26 september uitgebracht gaat worden in eigen beheer op CD. Uh, en ook natuurlijk op alle grote streaming platforms. Yes. Yes, uh, nou, pre-orderen nu het nog kan. Dat zou ik lekker doen. Tot uh, zondag is dat nog mogelijk. En dan kun je ook nog uh, ja, die mooie bundel uh, krijgen met uh, t-shirt. Ja. Voor slechts uh, 30 euro's. Hè? Ja, ja. Nou, dat is zeker de moeite waard. Dacht ik zo. Uh, Hans, jij, uh, ik zag dat jij uh, afgelopen donderdag uh, uh, aanwezig was bij het concert van uh, Drowning Pool in uh, C-punt in ja, uh, Hoofddorp. Ja. Een van jouw uh, favoriete bands. En redenen dat je jouw band bent gestart ook. Uh, je hebt zelfs een van de leden gitaristen. C.J. Pierce verblijft met een t-shirt van jullie. Ja, ja zeker. <laughs> Vertel, hoe was dat? Ja, dat is van die ideeën. het is juist net binnengekregen. En ik dacht gewoon, van, het zou wel tof zijn als ik hem... Uh, ja, het is een klein podium. Ja. Dus ja, ik denk, zo vaak komen ze ook niet. Nee, inderdaad. En ik heb hem eerder al gesproken bij een optreden van Drowning Pool in Duitsland jaren geleden. Mm -hmm. En toen uh, zag je mijn bij tatoeage En toen ging hij op z'n wortme pedalen een beetje expres extra van die Dimeback-geluidjes maken. En zo <laughs> een beetje oogcontact zoeken. En later mm -hmm. hebben we hem ook daar buiten, volgens mij, voor de zout liep later weer naar binnen, ook even met gesproken erover en zo. Oh er nee. ik ook allemaal verhalen over dat hij bij Dimebag thuis was en dat er dan vuurwerk op afgeschoten werd en dat soort <laughs> dingen allemaal. Dus ik oh, had zoiets van, nou ja, hij zal dat wel niet meer weten, want het is ook alweer tien jaar geleden of zo, ja. misschien wel langer. Ja. Uh, maar ik denk, ik wil als een shirt meenemen. als ik hem tegenkom wil ik een shirt geven. Ja. Dus uh, daar was bij uh, mee. dat is gelukt. Ja. Uh, en toen zei hij van, ik trek hem morgen aan in Duitsland op een festival, maar daar heb ik nog geen beelden van kunnen zien. Ik vermoed oh, ja, ja. wel dat hij hem aan. Ik heb één foto gezien waar ik een paas ding zie. Maar mm -hmm. ik ga dat nog niet uh, keihard beweren. Maar ik denk het wel. Ja, ja superleuk. Dus dat, uh, dat is zeker leuk. Ja, in ieder geval die foto neerlinge. die op onze ja. Instagram staat. Ik zag hier. hem inderdaad. Concert zelf uh, was ook vet. Ja, super. Ja, genoten. Nou ja, hoeveelste keer had je ze live gezien nu? Nou, het valt wel mee. Ik denk dat ja. ze komen niet zo vaak. Dus ik heb ze nee. een keer op Graspop gezien. En uh, toen ook de volgende dag op Schiphol. Mm -hmm. Toen ging ik naar Maiden in Londen. En toen zaten zij op Schiphol, ja, en en toen nog een keer in Duitsland, is de derde keer, denk ik. Oh, derde keer, ik al echt bijna nooit. ze traden ook nogal op. Ik in in Sittard, ja, in de Volt, daar was je niet bij. Nou, iets te iets te ver door de week, ja, toch wel. Ja, dat is dan iets dichterbij. Dat is je bezoekt zelf ook veel concerten, ja. Wat is jouw eerstvolgende? Wat heb je zo al bezocht? Nou, vast veel om op te noemen, maar eerstvolgende concert wat ik me dan bedenken nu is mm -hmm. uh, naar Javel in Oslo. Javel? Javel? Ja. Oh, oké. Okay. Black metal. Uh... Ja, ja. ja, dat is iets wat Ben ook wel uh, graag luistert. Ja, ja. Javel, ja. Oh, oh. DOL nog in, Duits, in uh, Frankrijk. Hoe? DOL. Ah, ja. van. Uh, hoe heet het? Uh, op. Uh, ja, ja. Ja, ja. ja. ja. Nee, <laughs> <laughs> oké, okay, en wat, uh, wat hebben jullie uh, en zo, Marijn? Nog ik, heb nog, ik heb niks gepland niks aan concerten. Nee. nee, helemaal niet. Hij niks je, je wel aan, graag? graag geloof. Ik ga wel graag, maar uh, ja, er moet echt gewoon een band komen waar ik echt naartoe wil. Ja. Uh, ik ben niet zo iemand van, ik ga even, pak even mijn melk weg en uh, ik zie ja. één leuke band en ik check het wel. Dat doe ik niet. Ja. Maar uh, ja, ik heb dit en uh, niks gepland uh, dit niks jaar nog. zult nee, nee. op... zelf show spelen. Ja, dat ja. ook. Ja. Dus voor mij is oktober de, de, de, de nieuwe festivalmaand geworden blijkbaar. We gaan ja. al een paar jaar naar Soul Crusher in Nijmegen. Ja. Okay. En eind oktober heb je Samhain in uh, Maastricht. Dat is allemaal een beetje black metal, ja. uh, doomie georiënteerd. Daar ben je ook wel van dus. Ja, de laatste jaren zeker. Ja. Dus dat is wel grappig, want ja. uh, het, is, het ligt best wel ver weg bij het origineel idee van deze band. Ja. Maar uh, ja, dat zijn toch dingen die vind ik ook vet. Ja. Dus dat uh, gedoseerd uh, komt er toch hierna nou wat invloeden gerust ja. wel binnen, denk ik. Dat ja. hoor je waarschijnlijk net al in dat nummer Doemsteen. Mm -hmm. uh, ja, dat komt toch gewoon uit wat duistere hoek vandaan. Nou, inderdaad, ja. ja. En reis je zelf uh, ook veel uh, voor concerten? Buiten uh, Nederland? Nou ja, net wat alles door de weg ik Liever niet bijvoorbeeld nee, naar Tilburg schat. of zo. En dat is nee. best wel een beetje kut. Dat is een beetje ver, maar... Ja. Uh... Nee, we hebben ook iets... Uh, ja, toevallig gaan we volgens mij volgende maand ook naar Duitsland... ergens een uh, ook obscure underground black metal dingetje. Maar dat is dan uh, net over de grens. Ik denk ja, ja, dat, ja, dat wil dat ik dan, dan wel, wel doen. Om wat te doen, een overnachting keer. Ja, blijf gelijk slapen. Ja. Dan ja, dan dat soort dingen wel leuk. Doen. Ik heb de underground scene in de black metal behoorlijk ontdekt. Uh. Oké, okay, lachen. Nou, dan moet je zeker een keer luisteren naar uh, het programma van Underground van Ben. Er ja. <laughs> komt vast nog wel wat leuke muziek voorbij. Uh, dat je ook wel uh, gaat waarderen, denk ik. Cool. Alright, nou, de tijd zit er helaas alweer bijna op. Uh, maar had natuurlijk nog een kleine verrassing voor jou. Uh, in petto Hans... Uh, sluiten de avond met een nummer van Drowning Pool af. Die ook in jouw lijst te vinden is natuurlijk. En de soundtrack is van de film The Punisher. Maar natuurlijk ook op de tweede album van de band uh, Dat moet ik Even goed uitspreken. Uh, nou, dan weet je denk ik wel uh, welk nummer ik het heb. Hè? Nou, ik titels tegenwoordig. Ben je niet kon goed ik in? alle platen onthouden. Okay. Maar ik heb zoveel... Die, die titels die... Uh, ik had het ook even spieken. Oh. Ik ben ook even kwijt. Oh ja, stepper was het. Oh ja. Ja. Okay. Heren, ik wil jullie onwijs bedanken voor jullie komst naar de ZFM-studio vanavond uh, Om bij Play te vertellen over jullie uh, ja, album natuurlijk. En over jullie zelf. En natuurlijk, uh, ja, ik vond het onwijs gezellig met jullie. Ik wens jullie heel veel succes toe uh, met Rising Rebellion in de toekomst. En natuurlijk heel veel succes en plezier tijdens de release show. Nou, uh, en dan de rolltrainers uiteraard. En uh, dat er maar veel exemplaren van jullie album uh, verkocht mogen worden. En voor zo'n wel thuis. En dankjewel. nogmaals bedankt. En wie weet tot snel bij een van jullie optredens. Heer. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, Graag gedaan. All right. All right. Uh, luisteraars, ook weer ontzettend bedankt voor het luisteren vanavond. Hoewel het niet helemaal vlekkeloos ging, uh, heb ik er toch heel veel plezier aan beleefd. Ik hoop dat jullie ook weer uh, genoten hebben. Volgende week ben ik er weer, maar dan achter de knoppen. En als sidekick tijdens Ben van Black Black Death Metal show Play It Loud Underground... Wij ons weer gaat verblijden met een heerlijke dosis extreme metalen uit de diepste krochten van de hel. Rising Rebellion en ik gaan er nu uit met drowning Pools, Step Up en natuurlijk mijn laatste woorden... ...Horns Up and Stay Metal Muzzle!